In Wiens, ten noorden van Leeuwarden, woedt een grote boerderijbrand. De brandweer heeft 17 studenten en 4 bewoners in veiligheid gebracht. De brand is vermoedelijk ontstaan door een houtkachel in de schuur... aan de achterkant van het woongedeelte. In de schuur verbleven de studenten. De politie kon nog niet zeggen wat ze daar deden. Verontruste medewerkers van Capgemini willen opnieuw met de directie om tafel... Vanmorgen maakte het bedrijf bekend dat de lonen van sommige werknemers... met maximaal 30 worden verlaagd. Na ophef onder het personeel stelde het IT-bedrijf dat bij tot 20 De werknemers die vanavond een open brief aan de directie hebben opgesteld... vinden de loonsverlaging van 20 nog steeds volstrekt onacceptabel. Zo'n 60.000 Grieken hebben vandaag in Athene tijdens een 24-uur-staking... betoogd tegen de bezuinigingen en de hoge werkloosheid... Toen de demonstranten naar het parlement optrokken, greep de politie in met traangas. Door de staking lag het openbare leven in Griekenland vandaag grotendeels stil. In de achtste finales van de Champions League heeft AC Milan een verrassende thuiszegen geboekt op FC Barcelona. Het werd 2-0 door doelpunten van Boateng en Muntari. Calatasaray tegen Schalke 04 eindigde in gelijkspel. Het werd 1-1.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 Vandaag maakt de Nieuwsuur bekend dat het regeringsbeleid ervoor zorgt... dat er in 2020 800 van de huidige 2000 verzorgingshuizen zullen zijn gesloten. Dat heeft bureau Berenschot onderzocht. Tegelijkertijd wordt er flink bezuinigd op de thuiszorg. En hoe moet het dan in de toekomst met de ouderenzorg? Het NCRV, KRO, tv-programma Debat op 2 wijden daar vanavond een uitzending aan... En wij gaan dat ook doen. Uh, te gast, Cabo FNV-bestuurder Zorg, Lilian Marijnissen. Zij heeft uh, heel veel medewerkers in de zorg gesproken de afgelopen periode. Ja, misschien wel jaren. Weet dus wat er bij die mensen leeft. En heeft een uitgesproken mening over waar het naartoe moet met de zorg. En ook zeker met de oudere zorg. Lilian, hartelijk welkom in Casaluna. Dank je wel. Je zat ook in debat op twee vanavond. Je was erbij. Deed ja. twee keer zo'n zo mini-debatje bijvoorbeeld. Ja. En deed ook aan het groter debat mee. Hoe voel je het? Hoe heb je het gehad daar? Nou, volgens mij was het wel een aardige uitzending. Tenminste, na afloop dan spreek je nog wat mensen. Er zaten ontzettend veel mensen die zelf ook werken in de thuiszorg, in de zaal, in het publiek. Arie Boosma zei van tevoren ook dat er nog nooit zoveel publiek echt was geweest. Dus dat het wel echt een thema is dat leeft. Ja, dat merk je ook, ook als je na de hand met die mensen weer even spreekt. Dat het gewoon uh, ja, heel diep zit. De zorg is iets wat we met z'n allen heel erg belangrijk vinden. Nou, Voor die mensen staat er ook ontzettend veel op het spel. Dus uh, ja, ik vond het wel goed dat er, uh, dat er in ieder geval ook aandacht voor is. En wat zeiden ze dan bijvoorbeeld na de uitzending? Want je merkt dat het leeft, ja. Nou, er kwamen, een, uh, ja, er kwamen uh, een drietal thuiszorgdames naar mij toe die in Gorkum werken. Bij een grote thuiszorgorganisatie daar. En die waren ook uh, in Nieuwegein geweest op 4 februari. Daar hadden wij als vakbond een uh, groot politiek debat georganiseerd. Waarbij we de Tweede Kamerleden uh, woordvoerder voor de zorg hadden uitgenodigd. Om te komen debatteren over nou ja, al die plannen rondom de thuiszorg. Maar er waren ook 1600 thuiszorgers in die zaal. En nou ja, het was werkelijk een spervuur van vragen van die thuiszorgers aan uh, die politici. En uh, nou, dus er kwamen afgelopen een aantal mensen die daar ook geweest waren naar mij toe... om te vertellen hoe, uh, nou ja, hoe inspirerend ze dat vonden, dat debat en hoe goed ze het vonden. En ook hoe goed ze het vinden dat er nu ja, ook op de landelijke televisie over gesproken wordt. Dat is ja, voor mensen natuurlijk ook een erkenning van, uh, van hun probleem. Um, er kwam nog iemand, dat is ook heel erg leuk. Die kwam met een uh, hele lijst aan handtekeningen. Oh. Er loopt op dit moment een petitie voor... Uh, nou ja, eigenlijk tegen de afbraak van, uh, van de thuiszorg. En die mevrouw die had dus voorafgaand aan de uitzending... overal iedereen handtekeningen opgehaald. Dat was echt leuk. En toen kwam ze aan mij vragen... mag ik die aan jou geven dat jij dan zorgt dat ze goed terechtkomen? Dus uh, nou, die heb ik in de tas. Nou, mooi. En waar ga je die, uh, waar ga je die neerleggen? Ja, bij ons, bij, uh, bij de vakbond natuurlijk. We hebben er al meer dan 70.000 verzameld. En we willen naar de 100.000. Dus... Nou, dat was weer een mooi, mooie avond dan. Ja. Voor, voor, <laughs> voor het aantal handtekeningen. Uh, je bent ook hoofd, uh, organizing. Zorg, Zo heet ja. dat, hè? Wat, ja. wat houdt dat in bij Avocado? Ja, uh, ja, het naampje wat je eraan geeft vind ik zelf minder interessant. Maar uh, organizing, daar bedoelen we eigenlijk mee binnen Avocado in ieder geval. Dat we gewoon wat meer uh, op de werkvloer willen zijn. Dat op de eerste plaats. Dus dat we wat meer met onze mensen willen praten Dat we wat beter naar onze leden willen luisteren. Maar ook dat we hun meer betrekken bij wat we doen. Dat is voor mij wel, uh, wel de kern eigenlijk van het vakbondswerk. Of je dat nou organizing noemt of wat anders. Dat maakt op zich niet heel veel uit. Maar mensen betrekken bij wat we doen. De vakbond is immers van de leden. En um, ja, afgelopen jaren, decennia misschien wel, is de vakbond toch meer verworden tot... Ja, een soort van serviceinstituut waar mensen lid van kunnen worden. En op het moment dat ze een probleem hebben, dan belt men een vakbond. En dan verwacht men dat de vakbond dat probleem gaat oplossen. Nou is daar aan zich natuurlijk helemaal niks mis mee. Maar heeft dat er wel voor gezorgd dat we als vakbond ook een beetje zijn ingedut, ja. zeg maar. Hè? Dus dat we uh, het betrekken van de achterban, dat was, ja, daar waren we eigenlijk niet meer zo mee bezig. We waren vooral bezig met uh, de overlegtafels proberen om daar goede afspraken te maken. Nou, toen het poldermodel ontstond, ging dat ook nog wel redelijk. Maar ja, dat was wel omdat de overkant van de tafel wist dat op het moment ja, dat het misschien een keer nodig was, die vakbond ook echt euh, nou, niet alleen zijn tanden kon laten zien, maar ook eens een keer kon bijten. Ja. En wat we eigenlijk nu hebben waargenomen, en onze leden van Afkabo hebben daar in 2010 op een congres toe besloten, dat nou ja, die vakbondskracht eigenlijk weer opgebouwd ja. moet worden. Dus, dus jij komt heel veel in... Zorg stellen, ja, ja, ja, en dat doen we inderdaad in de zorg. Dus ik kom uh, bijna dagelijks wel uh, in, uh, ja, in verpleeghuizen met name. Ook veel spreek ik met mensen in de thuiszorg. Dat is een beetje de, ja, de, de tak van de zorg waar ik mee bezig ben. Gaan we het straks over hebben wat je daar dan allemaal zo uh, hoort. Lilian Marijn is vannacht te gast dus in Kazaluna, tot twee uur. Dat is hartstikke mooi. En uh, als u meer wilt weten over deze uitzending of over andere uitzendingen... kunt u even kijken op radio1.nl, daar kunt u ook... Uh, uh, morgen al dit gesprek podcast of gewoon terugluisteren. U kunt zich daar aanmelden voor de nieuwsbrief. En u uh, kunt ook even kijken op onze Facebook-site. Want volgens mij komt er een foto. Is er al een foto van jou gemaakt? Ja, net bij die morgen, hele grote één die, die hier in de studio ja. staat. Ja. Nou, dat is zeer de moeite waard om die te bekijken. Dat weet ik nu wel. Dus uh, nou, ga, daar, ga daar dus ook even naartoe naar de Facebook-site van Casa Luna. Uh, mevrouw Schipper... Uh, de, de minister die was uh, Schippers, uh, Schippers uh, ja sorry ik zei het fout. Edith Schippers die was te gast in Buitenhof afgelopen zondag ja. en uh, zij zei daar zorg moet meer over mensen gaan in plaats van uh, alleen maar over systemen dus dichter bij de mensen zorg moet betaalbaar en goed zijn uh, en de vraag moet gesteld worden wat heeft iemand nodig in plaats van waar heeft iemand recht op en in Buitenhof zei mevrouw Schippers uh, daar ook nog het volgende over mijn schoonouders passen op mijn kind Twee dagen in de week. Dat vinden ze hartstikke leuk, doen ze geweldig. En dat, dat doen heel veel opa's en oma's. Waarom is het dan zo gek dat als mijn uh, schoonmoeder iets gaat markeren... dat ik iets terug doe voor haar op dat moment? Ik bedoel, we leven toch in een gemeenschap waarin we ook voor elkaar uh, kunnen zorgen. En als dat te veel wordt of te ingewikkeld wordt, dat we het dan collectief regelen. Maar maken wij deze omslag niet dan betekent het dat het voor de werkenden straks ook niet meer op te brengen is. De helft van je inkomen naar zorg is economisch niet op te brengen. Ja, dat zei mevrouw Schippers dus afgelopen zondag in Buitenhof. Uh, vanavond in debat op twee is jou ook de vraag gesteld... of je je ouders ooit in huis van nemen ja. je vader en Jan Marijnissen. Ja. Uh, daar was je nog niet helemaal van overtuigd of dat een goed nee. idee was. <laughs> Ik weet ook niet of hij daar nou op zo zit te wachten. <laughs> maar als je de, de minister dit hoort zeggen, wat denk je dan? Ja, het is het bekende riedeltje hè, van, uh, van het nieuwe kabinet. Eigenlijk ook al van het vorige kabinet. Het is vooral uh, eigen verantwoordelijkheid. De familie moet maar meer doen. Uh, een heel... Ja, dogma rondom de, de, de kosten van de zorg. Die zouden de pan uitreizen met de vergrijzing. Dat is een soort, soort ja, angstbeeld over ons, uh, over ons wordt uitgestort. En uh, ja, inderdaad, de debat op 2 ging ook vooral hierover. Enerzijds van, is dat überhaupt wel waar, dat die zorgkosten zo drastisch stijgen dat we dat niet meer zouden kunnen betalen? Nou ja, volgens mij blijft dat altijd nog een politieke keuze. En je ziet aan de andere kant ook dat er op dit moment heel veel geld in de zorg gewoon nog niet goed wordt besteed. Ja. Dus de noodzaak tot bezuinigen. Ja, ik zou denken zorg eerst dat je het geld dat er is op een goede manier besteedt. En als het dan nog niet lukt, wellicht moeten we dan nog wat gaan bezuinigen. Maar dat gebeurt dus niet. Want jij zei vanavond uh, de, de stijging van de kosten in de zorg is maar voor 15% ja. te wijten aan vergrijzing. vergrijzing en verder heel ja. veel aan de bureaucratie. Aan de bureaucratie, maar ook met name aan de ja, meer de ziekenhuizenkant. Dus het uh, uh, kind van de rekening <laughs> het klinkt een beetje dum, maar kind van de rekening is de oudere zorg. Vaak ja. als het over de stijgende zorgkosten. Maar het is voor een heel klein deel is dat zo. Ik had voor die uitzending ook nog even cijfers zitten opzoeken van een, uh, van een ander onderzoek, wat liet zien dat de afgelopen 30 jaar. Uh, het aantal 80-plussers, moet ik het goed zeggen, verdrievoudigd is. Maar het aantal verpleeghuisplaatsen is gedaald van ongeveer 200.000 naar zo'n 150.000. Hebben we nu nog in Nederland. Dus het aantal 80-plussers is drastisch gestegen. Maar we hebben veel minder verpleeghuizen. Is dat omdat er toch minder vraag naar is? Of omdat er gewoon bezuinigd is? Nee, omdat wij, ja, dat laatste. Omdat wij veel strengere eisen stellen aan. Uh, uh, iemand die aanspraak wil maken op zo'n verpleeghuisplek. Dus dat is wat onze leden in die verpleeghuizen ook ervaren. De mensen die daar komen te wonen, die zijn echt wel al heel zwaar zorgbehoefend. Die hebben vaak 24 uur zorg nodig. Vroeger, tussen aanhalingstekens, kwam je ook nog wel, als je ja, wat bijvoorbeeld slechter ter been was, dan kwam je ook nog wel in een verzorgings- of in een verpleeghuis terecht. Maar dat is nu echt niet meer zo. Je komt daar echt alleen maar binnen als je nou, wat in het vakjargon dan een zwaardere indicatie hebt, heet. En dat is bijvoorbeeld Alzheimer? Ja, dat is dementie bijvoorbeeld. Uh, maar veel, uh, ja, echt zwaar hulle Dus mensen die 24 uur per dag zorg nodig hebben, ja. uh, veel gesloten afdelingen. Natuurlijk voor mensen die dementeren. Somatische uh, patiënten, dus die uh, ja, zware lichamelijke beperkingen hebben ook. Um, dus, dus ja, de, die zorgzwaarte is ontzettend toegenomen. Dus ja. ook voor de mensen die in de verpleeghuizen werken, die, ja, dat, dat werk is gewoon zwaarder geworden. Maar goed, het is een vrij eenvoudige rekensom om te denken, als er steeds meer mensen uh, oud worden, dan, uh, dan moeten we daar ook veel meer ja. zorg aan verlenen en dat kost natuurlijk geld. Ja. En er was ook een mevrouw vanavond in het debat op 2 die zei, ja maar die ouders hebben altijd voor ons gezorgd en uh, nu moeten wij dat gaan doen. Ja. Ja. Nu moeten wij dat terug doen. Ja. Dat is toch niet zo gek? Dat is eigenlijk nee. wat Edith Schippers ook zei. Ja, nee, weet je, als dat kan, dan is dat volgens mij prima. En als maar het moeten over... we daar niet gewoon meer op? Soort, is dat niet een mindset dat we daar ook gewoon meer, meer van uitgaan? Want nu denkt iedereen van ja, god, dat is mijn, mijn taak niet. Dat moet gewoon de overheid voor zorgen. En uh, ja, ik heb geen zin om voor me om, om aan te trekken bij mijn moeder. Ja, ja. Maar je, je komt daartoe tot zo'n discussie omdat je eigenlijk vindt dat het dus bezuinigd moet worden. Want dat is dus al het uitgangspunt. Nou, dat ja. eerste betwist ik dus al. Overbescijnd. Ja, maar dat ja, maar, maar is toch, er is toch minder geld in Nederland. Ja, maar goed, ja, we hebben volgens mij vorige week nog voor weet ik hoeveel miljard een bank gekocht om eens wat te noemen. Dus het is wel wel uiteindelijk altijd maar dat is dan weer een keuze. Om, om nog meer kosten te voorkomen. Ja, dat klopt. Althans, dat, dat klopt. zeggen mensen die er meer verstand ja, van hebben. Dat, dat klopt, is. maar datzelfde argument gaat ook op als je het hebt over de bezuinigingen die het kabinet nu voorstelt op bijvoorbeeld de thuiszorg. Daar willen ze 1,1 miljard halen. Dat is 75% van het hele budget wat er nu naar dat deel van de thuiszorg Hoeveel gaat. Hoeveel procent? 75. Drie kwart verdwijnt gewoon. Uh, gemeenten die moeten die, die, die tak van thuiszorg uitvoeren... maar die krijgen daar dus gewoon in plaats van 1 euro... nog maar 25 eurocent voor, zeg maar, uh, gemiddeld genomen. Dus dat kan absoluut niet. En dat wordt gepresenteerd als een bezuiniging van 1,1 miljard. Maar de vraag is heel sterk, uh, is dat wel zo? Omdat die mensen die nu afhankelijk zijn van een beetje thuiszorg... daardoor wel langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Wat natuurlijk in de portemonnee staat. Portemonnee enorm veel scheelt, want Iemand die in een verpleeghuisinstelling woont, is vele, vele malen duurder dan iemand die nog een aantal maanden of soms zelfs wel een aantal jaren langer zelfstandig thuis kan wonen. En dat wordt niet meegenomen in al die rekenmodellen? Nee, dat is ook de reden waarom het CPB uh, bij het aantreden van dit kabinet zei van nou ja, volgens ons is het niet echt een bezuiniging, is het meer een verschuiving van de kosten? En dat is naar mijn idee, nou net de neoliberale agenda van dit kabinet. De neoliberale? Ja, omdat het, het is, dat hoor je bij schippers, dat hoorde je gisteren of uh, Vanavond in die uitzending ook. Het is heel veel eigen verantwoordelijkheid. Heel veel, je moet het zelf maar rooien met ja. je kinderen of met je familie. Maar het is dus geen bezuiniging. Je verschuift alleen de kosten. Als uh, uh, jouw vader of moeder op dit moment afhankelijk is van thuiszorg. En de overheid zegt, nou dat gaan we niet meer betalen, dat moet je zelf maar doen. Dan is jouw vader of moeder nog steeds afhankelijk van thuiszorg. Ja. Dat zul je een andere manier moeten vinden om dat te gaan inkopen. Waarschijnlijk particulier. Ja, want je kunt dus het kost ook nog, je nog wel, steeds geld. Je kunt ook, om nog heel even terug te komen op die uh, verzorgingshuizen, dat, je kunt er nog wel naartoe, maar dan moet je het zelf gaan betalen. Bijvoorbeeld, ja, of een hogere eigen bijdrage betalen, dat zien we ja. nu al. Ja. Maar aan de andere kant is het misschien toch niet zo slecht... Dat, dat, dat we meer voor elkaar gaan zorgen. Ja. Even los van of dat nou wel of niet geld oplevert. Maar dat, daar zijn we natuurlijk wel steeds verder van afgeraakt. Dat is altijd normaal geweest. Er zijn andere culturen waar dat ook nog steeds normaler is. Ja. Dat, dat is toch best een sympathieke gedachte? Dat is een hele sympathieke gedachte. En uh, ik vind dat de overheid dat ook moet stimuleren. Daar is helemaal niks mis mee. Sterker nog, volgens mij is dat uh, gezond. Het um, is alleen wel zo dat uh, wat, wat een beetje storend is aan deze discussie is dat er nu net wordt gedaan alsof kinderen of familie mantelzorgers nu helemaal niks doen. In de uitzending kwam het ook aan bod. Er zijn op dit moment 2,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Uh, die gewoon hartstikke goed werk doen. En die vaak nou net met behulp van een beetje thuiszorg... of een beetje professionele zorgondersteuning nog kunnen rooien. Maar heel veel werk voor de overheid, zeg ik dan maar even uit handen. nemen. omdat ze gewoon een belangrijke mantelzorgtaak hebben. Dus dat is nu al zo. En het is aan de andere kant vind ik zelf in ieder geval ook wel een kwestie van beschaving... dat je als ouderen niet afhankelijk bent van je kind. Het is hartstikke mooi als jullie overeenkomen om elkaar te helpen... dat dat op een goede manier gebeurt. Prima, niks mis mee. Maar een afhankelijkheidsrelatie, ja. dat gaat wel ver. Ja. Dat en dat, maatschappij... dat geldt misschien voor de uh, concrete zorg. Het geldt uh, ook voor het betalen, want, uh, want er zijn landen om ons in Duitsland bijvoorbeeld, uh, waar de, de, de kinderen voor hun ouders betalen... Ja. Hè, als die zorg nodig hebben. Ja. En dat gebeurt in Nederland op dit moment niet? En dat moet ja, ook niet gaan gebeuren, volgens nou, mij? Nou ja, jij... dat gebeurt in Nederland dus wel... Uh, door middel van de AWBZ, waar we allemaal aan betalen. Ik betaal heel mijn leven AWBZ-premie nu al. En dat doe ik, zodat mijn ouders straks... op het moment dat dat wellicht nodig is, zorg kunnen krijgen. En de thuiszorg valt daaronder? Ja. En de... Ja. Ouderenzorg in het algemeen. Ja, ja, dus het is ook eigenlijk een, een fabeltje dat wij dat nu niet doen. We hebben het wel anders georganiseerd. In Duitsland um, hebben ze een soort knip gemaakt. Dus uh, een derde wordt daar collectief gefinancierd, en twee derde moet jij zelf betalen. Uh, maar zeg maar macro, dus over de, over de hele linie komt het misschien wel op hetzelfde uit. Dat weten we helemaal niet. Want die twee derde worden in die berekeningen nooit meegenomen. Ja. Daarom schermt dit kabinet er ook mee. Nou, in Duitsland is de zorg veel goedkoper georganiseerd. In België is het veel goedkoper georganiseerd. Ja, omdat ze dat op die manier hebben ingericht. Maar ja. wat, het, wat men als gemeenschap daar totaal aan kwijt is... Dan kun je dus echt appels met peren vergelijken. Ja, dat is heel moeilijk na te gaan. Nog even naar de, de situatie in die verpleeghuizen waar jij komt. Hè. Um, we hebben net die toestanden in dat Sarvati-huis in Amsterdam gehad. Uh, van uh, zorginstelling Amstel. Amstel, ja. Um, daar is gestaakt. Die mensen zeiden daar, die daar werkte. Er is allemaal geld hier naartoe gekomen om meer handen aan het bed te krijgen. Maar dat is uh, naar de planners en naar de managers en naar iedereen gegaan. Behalve naar de handen aan het bed. Ja. Is dat iets wat je vaak tegenkomt? Ja, veel te vaak, uh, zou ik willen zeggen. Um, dat gaat over de 370 miljoen euro... die het vorige kabinet al uh, juist extra in de verpleeghuizen heeft gepompt. Dus overal wordt er bezuinigd, behalve op de verpleeghuis en terecht. Uh, want er is daar hard extra personeel nodig. Nou, daar was dit geld ook voor bedoeld. Daar is dit geld voor bedoeld. En wat onze leden nu zien, die werken in een verpleeghuis, is dat dat geld onvoldoende wordt besteed ook echt aan extra collega's. Die zijn wel super hard nodig, want de werkdruk is enorm hoog. En ja, daar komen heel Helaas niet voor niks regelmatig misstanden uit verpleeghuizen naar buiten. Die hebben vaak direct relatie met onderbezetting. Gewoon te weinig handen aan het bed. En wat voor misstanden zijn dat dan? Ja, wat wij heel erg veel horen is dat er gewoon dingen in de basiszorg misgaan. Dus mensen die, nou ja, de 24 uur sluier om maar eens wat te noemen. Die is daar in dat huis wat jij noemt ontzettend bekend in heel veel verpleeghuizen. Dus gewoon mensen die 24 uur per dag in incontinentiemateriaal zitten. Omdat men geen personeel heeft om bewoners naar het toilet te brengen bijvoorbeeld. Uh, maar ook uh, valincidenten. Omdat er bijvoorbeeld geen toezicht is op een afdeling. Fouten met medicijnen misschien? Ja, fouten met medicijnen. Omdat er soms ja, onbekenden op een afdeling zijn. die medicijnen moeten uitdelen. en dan gaan er nog wel eens dingen mis. Of omdat de werkdruk zo hoog is. Ja, als je continu onder druk staat. dan maak je het natuurlijk eerder een foutje. dan wanneer je even rustig kunt concentreren. Ja. Dus dat geld wordt niet besteed aan waar je nee. naartoe zou moeten gaan? Nee, nee. We hebben nou ja, bijvoorbeeld die instelling die, die jij net noemde, Amsta. maar je kan er. Een hele hoop noemen, uh, die krijgt 3,5 miljoen euro van dat uh, geld elk jaar opnieuw voor extra personeel. En ja, onze leden zien gewoon geen extra collega's. We hebben een beetje in de interne stukken ook gekeken... van die zorginstelling, van ja, waar gaat dat geld dan naartoe? Ja, en dan zie je dat er inderdaad roosterplanners van worden aangenomen... extra beleidsmakers, coördinatoren... er is zelfs een instelling waar het naar softwarepakketten gingen... managementcursussen, dat soort dingen. En ja, onze leden zijn daar zo enorm boos over... omdat er gewoon het geld is er dus wel... maar het wordt niet op een juiste manier besteed. Ja. En dat is wel heel kwalijk, want het geld ja, hoesten wij mensen al als belastingbetaler zeg maar, even op voor zorg. Dus dat moet ook naar de zorg. En de problemen in die, zorg, uh, in die verzorgingshuizen, die kun je vergelijken met de problemen in de thuiszorg. Want ook daar is de druk heel hoog ja. en ook daar worden ja. foutjes gemaakt. En, ja. en ook daar zijn er te weinig handen aan Klopt. Uh, wat je in de thuiszorg nu ziet, is uh, ook een enorme loondumping. En dat heeft weer te maken met de en marktwerking. Loondum... Loondumping. Mensen verdienen minder. Ja, ja. mensen worden gevraagd, letterlijk, van de een op de andere dag 25% van hun loon in te leveren. Of anders is daar de deur. Dat is de keuze die op dit moment heel erg veel thuiszorgers krijgen. En dat heeft te maken met uh, marktwerking, aanbestedingen. Dus zorginstellingen mogen niet meer samenwerken, maar moeten concurreren. Gemeenten die moeten die thuiszorg uh, uitvoeren. En die, nou, die gaan dan elk jaar of om het jaar een aanbestedingsronde organiseren. En dan moet de met elkaar gaan concurreren wie dat het goedkoopst kan aanbieden. Nou, ja, ja Je raadt al uh, hoe dat dan gaat. Die zorginstelling schrijft eigenlijk net iets te goedkoop in... En die schuift vervolgens de rekening door naar haar medewerkers. En daar wordt dan tegen gezegd, of nu een kwart van je loon inleveren... of ontslag, anders gaan we failliet. Ja. Dat is het resultaat van marktwerking in de thuiszorg op dit moment. Ja, er is onderzoek gedaan naar ondermedewerkers onder in de thuiszorg... door uh, Debat op 2 samen met CNV en FNV volgens mij. Ja. En daar wordt dat ook aangegeven dat heel veel mensen... daar nou, sowieso bang zijn om hun werk kwijt te raken... maar ook, ook geld moeten inleveren... en ook vinden dat de, de waardering voor hun werk heel laag is. Ja, het. Uh, ik had daar na afloop van de uitzending ook met iemand die werkte in de thuiszorg over. Die vrouw die vertelde mij van ja, dit kabinet uh, zet gewoon een hele dikke vette streep door mijn werk heen. Ik doe dit werk al 26 jaar, zei ze. En nu is er iemand die gewoon zegt, nou je hoeft dat werk niet meer te doen. Dat kan ook wel iemand uit de bijstand doen. Dat is natuurlijk absoluut, dat getuigt van nul waardering voor dat werk. Ja. ja, moet je voorstellen dat iemand dat tegen jou zou zeggen. Nou, hoor, kan zo'n programmaatje uit je programma ja. presenteren. Duk, laten we, we aan iemand anders doen hoor. Nou, mooi niet. Um, even, even kijken, want Er is ook nog wel wat goed nieuws, want uh, staatssecretaris van Rijn, Martin van Rijn, die heeft gezegd van misschien moeten we toch weer 750 miljoen euro vrijmaken voor ja. de, de huishoudelijke hulp voor uh, ja. ouderen. Dus de, de, ja. niet, niet gewoon huishoudelijke hulp, maar voor, voor mensen die zorg nodig hebben. Ja, ja. ja dat is uh, enerzijds een goed teken, denk ik, en ook al wel een resultaat van onze eerste acties, dat, uh, dat daar in het kabinet wel doordringt dat er misschien toch iets moet. Is dat causale verband uh, objectief waard te nemen, Of is dat iets wat je <laughs> Nou, bedenkt? Ik, ik leg dat verband. Uh, nee, maar het, natuurlijk is dat er wel. Op het moment dat er totaal niks gebeurt, geen weerwoord komt, geen enkel teken van verzet is. Waarom zou zo'n minister of staatssecretaris daaraan gaan twijfelen? Ja. Nee, er is heel veel kritiek hierop. Er is heel veel kritiek. Niet alleen vanuit ons hoor, vanuit meerdere clubs. Maar ook vanuit ons. En... Uh, uh, dat heeft het kabinet natuurlijk wel aan denken gezet. Dit vinden wij geen goede oplossing. Omdat hij haalt het geld ergens anders weg. Namelijk bij de chronisch zieken. Nou goed, die hebben ook alweer te maken met hogere eigen bijdragen. Er gaat minder, uh, minder, steeds minder in het basispakket zitten. Dus dat zijn mensen die over het algemeen ook al hard getroffen worden. Dus om ja. het nou daar te halen, dat, dat zien we niet zo maar zitten. Maar het moet natuurlijk altijd ergens vandaan komen. Ja, dat is natuurlijk uh, wel, uh, wel een discussie. Van, van hoe doe je dat dan? Maar dan, ja, dan kom je wel weer op het punt waar we het gesprek mee begonnen. Ja. Uh, Ga nou eerst eens kijken in die zorg wat er... Ja. Wil, je hebt te maken want, met zorg. dat zorgverzeker... is toch wel een goede, goede uh, vraag voordat we naar de plaat gaan. Hoe doen we het dan? Wat is nou wel een goede manier om die zorg te regelen, te organiseren. Te... <laughs> nou, dat begint denk ik met hoe je naar die zorg kijkt. Nu wordt de zorg, en dan met name de, de AWBZ... voor de langdurige zorg weggezet als probleem... waar dat eigenlijk altijd een oplossing was... om nou ja, onze ouders of mensen die ziek worden... Ja. een fatsoenlijke oude dag te geven. Maar het probleem is nu dat het te duur wordt. Ja. Uh... En dat er heel veel in zit en dat er steeds meer ingekomen is. Ja, maar dat het te duur wordt... dat kun je dus door middel van de cijfers... Uh, niet echt staven. Uh, omdat die zorgkosten... stijgen. het is zo'n stijging... simpel gedachte. Er komen steeds meer mensen die er gebruik van moeten maken. Ja, dus dan wordt het duurder. Ja, maar goed, Dan zijn er ook steeds meer mensen die daar belasting voor betalen. Ja, maar er zijn dus steeds minder steeds mensen langer. die belasting betalen. Ja, maar die mensen hebben natuurlijk wel hun hele leven daar gewoon voor betaald. Die mensen die nu oud worden. Die hebben hun hele leven ja, dat belasting wel, betaald je kan om het... nu oud te worden. Wat, wat steeds beweerd wordt, ook, ook weer in ja. dat programma vanavond... is dat, dat uiteindelijk komen er te weinig mensen om met elkaar al die kosten op te kunnen brengen. Ja. Dus moet er bezuinigd worden. Dat ja. is op zich ook niet zo onlogisch. Ja. Ja. Um, nee, als je het zo beredeneert, niet. Maar de, de vraag is dan wel uh, hoe het kabinet dat nu wil doen. Of dat überhaupt een bezuiniging is. Maar de vraag uh. is nu, hoe moet het wel? Ja, de vraag is nu, hoe moet het wel? Nou, wat ons betreft uh, uh, kun je er wel voor zorgen... dat er in de zorg bezuinigd wordt. Maar dan moet je echt kijken naar hoe we dat georganiseerd hebben. Uh, dus dan heb je het bijvoorbeeld over uh, grote zorgverzekeraars die nog miljoenen winst maken. Dan heb je het bijvoorbeeld over zorginstellingen die winst maken. Het afgelopen jaar nog nooit, nog nooit waren de winsten, winsten in de oudere zorg zo hoog als het afgelopen jaar. Om maar eens wat te noemen. Uh, en waar dan, kwamen die vandaan dan? Ja, van, van het geld wat eigenlijk naar de zorg zou moeten. En je ziet nu dat zorginstellingen vinden dat ze winst moeten maken. Ziekenhuizen, maar ook verpleeghuizen. En het afgelopen jaar zijn er dus echt recordwinsten geboekt in de oude verzorging. Maar mag de overheid daarop ingrijpen? Kan dat? Um, nou, dat doet de overheid niet. Uh, dat zou, vind ik, wel goed zijn. Want waarom, en echt, waarom zou een zorginstelling winst moeten maken? Ik begrijp het niet. Je krijgt uh, een aantal verpleeghuisbewoners. die krijgen allemaal een zakje geld mee. En dat is gewoon bedoeld voor zorg voor die verpleeghuisbewoners. Als je aan het eind van het jaar kiet speelt. dan zou het in principe goed zijn. Nu heeft het er wel mee te maken dat die markt. ook door de marktwerking steeds onzekerder wordt. waardoor die zorginstellingen zich genoodzaakt voelen om buffers te bouwen. Dus dat zeg, krijg je. Dus zeg jij. Je moet heel goed kijken naar waar het geld op dit moment heen gaat. En of dat altijd uh, wel nodig is. Uh, dus eerst een beetje reorganiseren. En de, en de ja. geldstromen een beetje ja. opnieuw rangschikken En dan kijken of er ja. nog steeds zoveel bezuinigd ja. moet worden. Maar er is een bureaucratie opgetuigd in de zorg ook. Jij noemt Amsterdam, een andere grote Amsterdamse zorginstelling. OSIRA, vorig jaar ook veel in het nieuws geweest. Je had bijvoorbeeld een adviesbureau ingehuurd, dat kostte 4 miljoen euro, om looproutes te bedenken. Dus dat is echt met een stopwatch ernaast, en 2 minuten 13 voor de steunkous, 3 minuten 12 voor de douche. En dat, dat is helemaal systeem bedacht. nou dat bleek in de praktijk dus totaal niet te werken. Dus na drie maanden lag het alweer in de prullenbak. Maar die 4 miljoen was wel in de goot verdwenen, ja. na dat adviesbureau. Nou, dat is een voorbeeld natuurlijk maar, maar zo kan ik een legio noemen. Nou, dat is een stuk idioot. Dat is geld, belastinggeld voor zorg, wat we dan in, in, in de goot gooien, omdat we... Ja in zo'n adviesbureau stoppen. Dus eerst al die verspillingen aanpakken en dan bezuinigen. Ja, en dan vraag ik me af of er nog bezuinig moet worden. Goed, gaan we nu naar jouw muziek. Wat heb je meegenomen? Oh, daar is die al. Kijk, daar is die al. Ja, iets moois van U2 heb ik meegenomen. One Love. One Love, mooi. Is it getting Or do you feel the same?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 Luna, Klaas en te gast, is natuurlijk nog veel belangrijker... Lilian Marijnissen, Abfacabo FNV-bestuurder Zorg. En dat wordt daar ook organizer genoemd, hè. daar hebben we het al uitgebreid <laughs> over gehad. Um, tot twee uur te gast. Zometeen uh, gaan we met onze luisteraars ook, oh, luisteraars ook weer over de oude dag praten. Maar eerst eens even over die bonden. Want er is veel gedoe hè, binnen de FNV, dat is al een tijdje... Uh, uh, Agnes Jongerius uh, is uh, geweken als voorzitter. Dat is, ik denk vorig jaar, ik weet niet precies ja. meer wanneer dat was. Maar dat, toen was er al heel veel gedoe. Dat is eigenlijk nog niet helemaal tot rust gekomen. Er is veel, uh, ja, je zou kunnen zeggen, er is een richtingenstrijd gaande. De grote hmm. bonden, Af voorop. Uh, die, die zijn uh, wat activistischer geworden, om het maar voorzichtig uit te drukken... en, en andere bonden die willen juist meer dat poldermodel. Nou is avocabo een beetje de, de aanvoerder van de activistische bonden... en nou zijn daar veel berichten over in de krant. Bijvoorbeeld in de Volkskrant afgelopen vrijdag... en daar staat onrust bij avocabo uh, FNV over activistische koers. Dus ook binnen de, binnen de bond wordt hier gezegd uh, is er veel gedoe over. Nou, hoe is het daar... <laughs> nou, Vertel het uh, maar. Uh, daar is het goed. Uh, nee, die berichten in de krant zijn natuurlijk heel vervelend. Laat ik beginnen om met dat te zeggen. Uh, heel veel van onze leden vinden dat ook heel erg vervelend. Want je wordt als bon natuurlijk wel even weggezet. En het, het lijkt inderdaad, als je dit zo leest... dat we met niks anders bezig zijn dan intern rollenbollen. Nou, daar is absoluut geen sprake van. Sterker nog, uh, er is behoorlijk eensgezindheid... dat blijkt uit die berichten niet, maar behoorlijk eensgezindheid... Over, binnen onze achterban over waar het naartoe moet. Um, dat is, ik noemde dat net het begin van de uitzending al even een belangrijk congres geweest in 2010 vanaf Afrika... Ja. waar een nieuw bestuur is gekozen. Dat op zich was al redelijk uniek. Het was voor het eerst dat er echte verkiezingen waren. Normaal was er niet zo heel veel te kiezen, zeg maar, er kwam er gewoon een nieuw bestuur. Nu was er echt een, uh, een verkiezingsstrijd, ook met debatten, met, met besturen die voor verschillende richtingen stonden, zeg maar. En er is een nieuw bestuur gekozen en uh, dat bestuur heeft gezegd... ja, we moeten wel wat dingen anders gaan doen. Ja. En dat is absoluut niet radicaal en zeker niet activistisch... maar dat is wel um, ja, wat actiever uh, de werkvloer op. Dat is wat actiever in je, in je aanpak. En waarom is het niet activistisch? Noemen... Ja, activistisch klinkt... Uh, ja, ik, vind, ik vind dat zelf niet zo'n prettig term, activistisch klinkt... Maar dat is nog geen reden hè. Nee, nee. Um, activistisch klinkt een beetje alsof het, uh, het een doel aan zich is. Snap je? Ja. Dus je, ben, je bent activistisch. Dus het maakt niet uit wat de inhoud is, maar je bent. Gewoon overal tegenaan Actie onder de actie. En dat is nu net uh, wel het beeld wat men wil oproepen, maar wat het dus volgens mij absoluut niet is. Maar je hebt het over de achterban. In, de, in dat artikeltje in de Volkshand gaat het ook heel erg over de medewerkers. En ja. er wordt uh, gesproken over uh, wie kritisch is, vliegt eruit. Mensen voelen zich zwaar geïntimideerd, zegt een abfacabo-medewerker. Ja. ja, dat klinkt niet best. Dat nee, doet me het is een COA-denken. Nou, uh, nou, zo erg is dus gelukkig zeker niet uh, bij ons. Nee, dat is een, iemand die wordt geciteerd in de krant, die, die, die, een anonieme bron. Dus dat is natuurlijk altijd ingewikkeld. Ja. Uh, er is een medewerkerstevredenheidsonderzoek geweest recent onder de medewerkers. Nou ja, daar bericht Volkskrant er niet over. Die pakte één heel negatief cijfer uit. Maar het gemiddelde cijfer wat daar uitkwam was bijna... Zeven, ruim een zes en een half. Dus over het algemeen is de afverkabelmedewerker... gewoon hartstikke tevreden. Um, maar, maar dat wordt dan niet opgeschreven. Dat dus is een beetje dat al, ja, Maar hier staat ook dat het dat, uh, bestuur van, uh, van de bond erkent... dat de koerswijziging meespeelt... Uh, of dat uh, de koerswijziging meespeelt... dat mensen zich onzeker voelen. Ja. Dat, zegt bijvoorbeeld, of dat zegt penningmeester uh, Meijnet van den Berg. Ja. ja. Dus dat wordt nou, erkend. Ja, uh, het zal je misschien niet onbekend voorkomen... dat ver verandering is altijd ingewikkeld is. En zeker als ja, jij... maar, maar dat hoeft niet te betekenen dat mensen zich onzeker gaan voelen en, en dat ze zich geïntimideerd voelen. Nee, maar dat geïntimideerd, dat is dus ook niet zo. Als je kijkt gewoon naar objectief de resultaten van dat medewerkertevredenheidsonderzoek, Dat wordt echt door Volkskrant, vind ik, heel suggestief uitgelicht. Uh, en, en de gemiddelde cijfers nemen ze dan niet op. Maar uh, dat de onzekerheid met zich meebrengt. Ja, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Ik vind dat niet heel raar. Je gaat andere dingen doen als vakbond. Daardoor verwacht je ook andere dingen van je medewerkers. Ja. Het is natuurlijk wel zo dat... Ja, het uh, bot gezegd, ik werk voor de vakbond. Uh, onze leden betalen mijn salaris. Dus ik voer uit wat ja. zij willen, wat zij voor beleid en, en, en Ik ga richt, daar niet over. En die strijd binnen de leden, want er was wat te kiezen... en er waren verschillende ja. soorten besturen. Dus er zullen ook mensen zijn die, die misschien voor een gematigde bestuur hadden ja. gekozen. Is die strijd niet, uh, niet zo sterk dat je nee, binnen de bond Sterker lasten? nog, uh, de, die achterban is heel eensgezind. We hebben dat congres in 2010 gehad, maar daarna... Want iedereen heeft voor ditzelfde bestuur gekozen? Um, nee, maar daarna zijn er nog twee congressen geweest in, uh, in mei en juni uh, in 2012. En is er nog een bondsraad, dat is zeg maar een beetje het parlement van onze vakbond geweest. En die hebben op, drie keer op rij gestemd voor deze meer actieve koers. Die hebben ervoor gestemd dat er meer geld gaat ja. naar uh, wat wij op de, vakbond, op de werkvloer aan het doen zijn. En dan staat er ook nog in dat artikel dat uh, Lilian Marijnissen... De dochter van SP-politicus Jan is uh, genoemd wordt als het, het moment... dat jouw aantreden wordt genoemd ja. als het moment dat de, de radicalisering van ja. de Avocabo ingetreden Toen is het is. allemaal begonnen, de ellende. Nee, ja. Ja, dat is natuurlijk waanzinnig. Ik, uh, maar dat is dus ook een, een voorbeeld. Wa waarom dat... is het waanzinnig? Nou, omdat er geen natuurlijk wederhoor... waanzinnig nou, Omdat er geen wederhoor wordt toegepast. Dat, is heel dat wil nog niet zeggen dat het niet waar is. Nee, maar het is niet waar. Dat had ik kunnen vertellen als ze even hadden gebeld. Ik werk namelijk al vijf jaar voor die club. Ik ben onder het oude bestuur al, uh, al begonnen. Ook in de functie die ik nu heb. Ik werk daar al vijf jaar. Dus het is heel suggestief om te zeggen dat ik daar twee jaar geleden ben begonnen. Dus inderdaad lijkt het alsof ik daar begonnen ben. Met het aantreden van het nieuwe bestuur. En ik daar ingevlogen zou zijn om de te stellen. Dus het is dus gewoon niet waar. Is, ik werk is er daar wel, al er vijf er jaar. Ik heb dus daar gesolliciteerd. Van oudsher is het een beetje een Partij van de Arbeidbon natuurlijk. Ja. En dat is wat sp geworden. Is het daarmee uh, ook uh, nou ja, uh, SP, wat radicaler geworden? Uh, uh, ja, dat, dat is wel uh, wat natuurlijk in die krantenberichten heel erg er doorheen schemat. Alsof de SP daar huis zou houden. De boel houden. heeft overgenomen. Ja, de boel heeft overgenomen. Nou ja, uh, uh, ik af en toe spreek ik natuurlijk nog wel eens een SP en die moeten daar dan hartelijk om lachen, kan ik je zeggen, als dat soort suggesties worden gedaan. Maar het is inderdaad traditioneel P van de A, En ik kan je zeggen, dat is het nog steeds. Heel veel van mijn collega's die, uh, die, uh, die stemmen P van de A of die zijn uh, actief binnen de P van de A. En um, ja, frappant is wel dat dat natuurlijk nooit een probleem was. Uh, tenminste, daar heb ik nooit dit soort krantenkoppen over nee, gezien. Nee, maar die zijn ook niet zo radicaal. Nee, maar de SP is natuurlijk wel ja, uh, ook wel wat gegroeid de afgelopen jaren. Uh, dus de het is niet, niet heel. Meer, hè? Nee, maar dat het is zag natuurlijk... er even naar uit. Ja, dat zag er nou uit. Maar het is dus ook niet heel erg vreemd dat er ook onder de achterban wat meer mensen zijn die SP-stemmen. Hm. Maar uh, er zijn ook. Ik bedoel, de vakbond is een partij onafhankelijke club. Uh, wij staan voor goede belangen voor werknemers. En dat, dat heeft helemaal niks met partijpolitiek te maken. Ja. En zo moet je er volgens mij ook naar kijken. En het past natuurlijk in het vr, zogenaamde frame van een vakbond... die aan het radicaliseren zou zijn. Nou, hè, en dan werkt er ook nog iemand die Marijnes heet. Dat is natuurlijk wel een inkoppeltje dan. Ja, daar gaan we over schrijven. Er is er, <lacht> uh, nog meer geschreven natuurlijk in de kranten de laatste tijd. Ook over de vakbonden. Menno Tamminga schreef een column in NRC Handelsblad. En het ging erover dat die richtingenstrijd... maar ook het feit dat het aantal leden gewoon uh, achteruit loopt. En sowieso wordt er van, van er wordt er al een hele tijd gesproken... over die witte mannen hè, van middelbare leeftijd. De, ja. Dat is de achterban van de bonden. Dus het is een heel eenzijdige achterban. Ja. De achterban wordt steeds kleiner. En dan is er ook nog eens een richtingenstrijd. Er is heel veel oneenigheid binnen die bonden. En uiteindelijk ja. leidt dat er dan toe... dat die bonden steeds minder een vuist kunnen maken. En, ja. en in het overleg met de werkgevers en de overheid... de onderliggende partij worden daardoor. Exact. Ja. Klopt dat? Nou, precies. En dat is dus... Wat, wat ons afverkabo-bestuur nu ook stelt. Die stellen, uh, polderen is prima. En als het effectief kan zijn, vooral doen. Maar dat evenwicht in die polder, dat is helemaal verstoord. En dat komt precies door wat jij beschrijft. Uh, dalende maar leden maar dat, daar heeft <coughs> die afverkabo natuurlijk zelf heel veel uh, mee te maken. Ja, maar dat is een, een, uh, een nadelig effect geweest van dat poldermodel. Dat heeft ervoor gezorgd nou, dat dat is een wij... nadelig effect van de strijd uh, over hoe je het moet gaan doen. Wel of niet polderen. Nee, joh, want, want die iedereen... ledenaantallen dalen al 15 jaar. Die daar ja, al 15 jaar verliezen wel leden. Dat is het een probleem. Exact. En daarom hebben we op een gegeven moment dat congres gehad. En dat congres werd wakker. En die zei: Dit gaat niet de goede kant op, jongens. We verliezen enorm veel leden. Nou, is dat op zich ook nog niet een doel op zich om, om heel groot te zijn. Maar het doel is wel. Maar ja, dat kun je toch om... beter een vuist maken? Ja, dus het doel is wel om groot te zijn om een vuist te kunnen maken. Maar om een vuist te kunnen maken moet, moet, ja, moeten mensen er wel in geloven dat dat ook wat gaan opleveren. Moeten mensen wel het perspectief zien dat je als je je organiseert in een vakbond dat je wat kunt bereiken. Ja. Dat betekent zoals Herman Wijfels, uh, toenmalig uh, verkenner zoals dat heette van de FNV zei. Je moet af en toe een wedstrijd winnen. En dat waren we als vakbond een beetje vergeten. Dat we af en toe ook eens een wedstrijd moesten winnen. Maar kan dat niet door te polderen? Kan dat niet door gewoon in overleg te gaan? Moet, moet ja. je dan echt uh, harde nee, actie dat, voeren? Nee, dat kan af en toe prima door te polderen. En daar waar dat kan, doen we dat ook. En, en, en eigenlijk in de meeste gevallen doen we dat ook. Maar over de linie zien we dat dat, uh, dat evenwicht in die polder uh, verstoord is. Ik bedoel, ja, zie het als een soort van tafel met één lagere poot? Ja, alle... Uh, vervelende dingen die glijden daar vanaf. en die ja. komen onze kant op, die komen richting de werknemers, maar tegelijkertijd wordt er nu gezegd dat Ton Heerts, de voorzitter van de FNV, eigenlijk geen mandaat meer heeft omdat er zo gerommel is in die ja. achterbannen, omdat er zoveel verschillende ja. meningen zijn dat hij uh, eigenlijk niks meer kan vertellen. Daarom is het ook zo jammer dat de krant geen wederhoor heeft toegepast. Want maar dan... dat was niet alleen de krant, dat heb ik dan weer op de ja, radio gehoord. Op de radio, want dan hadden we kunnen vertellen dat uh, en dat is heel erg bijzonder, er een ledenparlement is voortaan binnen de FNV. Vroeger had je de Federatieraad, dat waren de FNV-voorzitters, echt de Bobo's, die maakten de dienst uit. Onder de tijd van Jogerius en daarvoor, zeg maar. Ja. Uh, nu, mede naar aanleiding van dat pensioen pensioendebakel, is er gezegd, jongens, we moeten dat anders. We moeten dat democratisch gaan organiseren. Nu is er een ledenparlement, en dat is het hoogste orgaan van onze bond. Het is nu nog een voormalig parlement, maar het wordt binnenkort een definitief ledenparlement. En dat is een hele mooie eerste stap richting die democratisering van die bond. Er is niks radicaals aan, dat betekent gewoon de leden aan het roer. En die leden, die gaan Ton Heerts op pad sturen met een boodschap gaan ze volgende week vrijdag over praten. En dan wordt Ton Heers op pad gestuurd om te gaan onderhandelen. Dan heeft hij een prachtig mandaat? En dan heeft hij een geweldig gedragen mandaat. Waarom vind je het eigenlijk zo erg om radicaal genoemd te worden? Nou, omdat het geen recht doet aan uh, de strijd... Aan jou, die de genuanceerde inborst? Mensen... Nee, aan de strijd die uh, op dit moment onze mensen in de zorg leveren. Het focust zich op deze manier heel erg op, uh, op advocabo of op mij als persoon, terwijl ik dat eigenlijk enorm onterecht vindt en echt ook geen recht vind doen aan onze leden in de zorg... die op dit moment hun nek uitsteken. Want dan kan je zeggen, actie voeren in de zorg is niet gebruikelijk... maar ook zeker niet makkelijk. Die mensen hebben te maken met uh, soms hevige intimidatie van hun werkgever. Die hebben te maken met een enorm loyaliteitsgevoel ja, richting zullen. hun bewoner. Ja, en niet het bijzondere de van deze strijd, daarom vind ik het helemaal absurd... dat die radicaal wordt genoemd. Het gaat niet om... Uh, extra salaris voor die mensen... of om een extra vakantie. Als dus ze doen het, Dus dat wil ik zeggen niet voor zichzelf. Ze doen het voor ons allemaal. Ze doen het voor uh, goede zorg... voor de ouderen die het land hebben opgebouwd. Daar strijden zij voor niet eens voor zichzelf. Ja. Nou, nu we weer bij die ouderenzorg zijn... ga ik maar eens even vertellen wat we in het komend uur gaan doen. <laughs> Eerst zometeen even een kwartiertje... Uh, het hoorspel De Moker. En daarna is Kasteluna terug. En dan is de vraag uh, aan onze luisteraars... hoe ziet u uw oude dag. En jij blijft hier zitten om mee te praten. Ja. Uh, wilt u door uw kinderen verzorgd worden? Misschien wel bij ze in huis wonen zelfs? Uh, of toch liever thuiszorg, misschien verzorgingshuis. Denkt u daar vaak over na? Dat is ook een vraag. Die werd ook in het debat op twee gesteld. bleek dat heel weinig mensen dat eigenlijk maar doen. Dus nou, als u het nog niet gedaan heeft, kunt u dat nu gaan doen... en mm. ons meteen bellen. Uh, en dat nummer, dat is 0800-1121. Dat is 0800-1121. U kunt mailen naar casaluna.ncrv.nl casaluna.ncrv.nl En u kunt ook twitteren, hekje Casaluna. Ga ik toch nog heel even op jou focussen. Mm. Want, als wij nou naar... Want jij bent 27 ja, 27 man. Dus dat, je hebt al heel wat meegemaakt. Zit in de gemeenteraad van Os en uh, nou ja, heel veel andere dingen gedaan. Uh, als ik jou nou de keuze geef, dus een, een baantje. Uh, twee banen waar je uit mag kiezen. Wil je dan uiteindelijk graag die baan van Ton Heers, de voorzitter van uh, FNV? <laughs> of liever die baan van Emiel Roemer? Nou, als, als ik dan mag kiezen, dan. Uh... Dan ga ik voor de baan van Ton Heerts. Ja? Dat, ja, het is natuurlijk een beetje vervelend om dat zo op de nationale radio ik... te zeggen. Maar ik moet kiezen van jou. Hè? Ja. Dus niet, niet dat dan morgen in de krant staat dat dat mijn ambitie is. Maar dat is het dus niet. Nou, Laat is, ik het dat echt? Even is dat echt niet zeggen. zo? Nee, maar als ik moet kiezen nee, nee, tussen nee, nee, politiek het... of vakbeweging, want dat is eigenlijk de keuze. Ja. Dan is de vakbeweging wel machtig mooi, zeker met ja op dit moment met wat er allemaal gebeurt. Uh, de vakbeweging staat denk ik op een, ja, een historisch kruispunt van wat gaan we naartoe met die club en, uh, en, en hoe moet het gaan? En ja, het is gewoon enorm mooi om daar een onderdeel van uit maar te mogen kijk, kijk maken. Kijk nog eens even naar... ik recht in mijn ogen en zeg dat het geen <laughs> ambitie is om voorzitter te worden. Uh, nee. Uiteindelijk, op de langere termijn. N Nee, dat, ik ben daar totaal niet mee bezig. Maar echt nog niet misschien. Nee, ik kom net kijken joh, binnen die vakbeweging. Dus dat zou toch ook een beetje uh, pretentieus hey, ik zijn. Je moet toch dromen? Dromen wel, ja. Maar geen dromer worden. <laughs> wat? Geen dromer worden? Nee, ja. En als je droomt, wat droom je dan? Oh, als je over de toekomst droomt? Uh, nou, op dit moment uh, droom ik niet zo heel veel... omdat die paar uur zit dat ik slaap. Uh, dan, <laughs> daar weet ik niet meer zoveel van. Maar ja, de toekom als je het hebt over de toekomst van de vakbeweging... dan uh, stel ik mij wel weer een, een, een, ja, een, een vakbeweging met relevantie voor. Uh, dat is natuurlijk wel wat de afgelopen jaren een beetje aan heeft maar, ontbroken. Dat heel veel mensen de relevantie van die vakbond niet meer zagen. Maar dan moet je ook weer gaan groeien. Zeker moeten we gaan groeien, ja. ja. En dan toch nog even naar die baan van Emily Roemer. Ja. Want uh, ja, dan had je misschien wel bijna, als je die baan uh, zou ambiëren, uh, premier kunnen worden. Hè? Misschien dat het in de toekomst nog een keer gaat no. gebeuren als die SP... Uh... Ja. Nou, um, ik ben gepolst. Afgelopen ver verkiezingscampagne voor een plekje in, uh, eventueel op de lijst. Um, in de top 15? Nou, daar hebben we het helemaal niet over gehad. Nee, daar hebben we het helemaal niet over gehad. Maar uh, ik heb heel bewust gekozen voor, voor de vakbeweging. en uh, Omdat ik denk dat ja een sterke vakbeweging... ontzettend belangrijk is op dit moment in Nederland. En uh, daar wil ik gewoon heel erg graag mijn steentje aan bijdragen. En dat blijf je voorlopig dus nog doen? Als het even kan wel, Bij ja. die ontzettend activistische avacabo. <lacht> of niet. Nee, dat heb je <lacht> nu ontkend. Dus dat ga ik nog maar niet meer zeggen. <lacht> Goed, uh, ja dit was het eerste deel van... Uh, Casaluna, Liniaal Marijnissen, die blijft dus uh, zometeen bij ons. Die is tot twee uur te gast. U kunt bellen 0800 1121 en we gaan het hebben over uw ideale oude dag. Nu de moker, tot straks. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. ik, ik. En ik. Ik ben niet alleen. Dat jij. NCRV. De NTR presenteert een hoorspelserie in 70 afleveringen. Moker Amsterdam De jaren zeventig. De strijd om de wallen Deel 53 over de Rooien. Hé, hey, Sjaak. Wat doet dat mokkeltje voor Johnny Pruis hier? Het negerinnetje? Mm -hmm. oh, die heeft net Peter van Stralen van een alibi voorzien. Ze houdt kennelijk van blond en van rood. <laughs> Is het nep, dat alibi? Ja, denk het. Maar we hebben te weinig om het eronder uit te halen. En ja, het zou kunnen. Ach, natuurlijk niet. De recherche dacht dat ze Peter klem konden zetten voor de moord op Dirkie Damhuis. Maar Aad heb als de zoden mieter een mooi alibi voor de rode geregeld. Het mag wel een Rotterdammer wijzen, maar die gasten kan meer dan hard werken alleen. Kijk, hier is je vriendje. Hé, hey, meisje. je kijkt helemaal niet blij. Ik ben nooit blij als ik hier ben. Nou... Tortelduifjes. Gaan jullie met de auto? Wat kan jou dat nou schelen? Dan gaan we kruipend. Welke kleur heeft zijn auto? Ik geef niks om auto's. Het gaat meer om zijn grote Johannes, toch? Jullie zijn ziek. Ziek. Als we open gaan, moet alles klaarstaan. Ballen, kaas, worsten moeten uit de ijskast... En de glazen moeten schoon. Wat ligt er hier nou op de bar? Oh, dat is uh, voor mijn huwelijksfeest. Doe eens aan. Chic. En de lengte? Hoor. Ik kom er zo aan, hoor. Yo. En wie ben jij dan, Moppie? Ah, oh, ja. Ze komt hier werken zolang Toos nog thuis zit. Hmm. Zeg, is er een koffie? Ik kom zo, haar Even... Jullie zijn wel laat vandaag. Zeg, zie jij niks? Ja, ik zie van alles, maar uh, wat, wat bedoel je dan? Mijn jurk. Ja. ja, mooi. Zeg, krijg ik nou eindelijk koffie? Kijk niet zo. Wat, wat, wat, waar moet ik niet zo naar kijken? Naar dat Rocky van Anja. Ach, mensen, zei ik niet. Ik, ik kijk gewoon uh, om me heen. Wat gaat er nou gebeuren op dit feest? De verbouwing is nog niet klaar. Ah, we gaan het feest toch niet in die piepshow geven, hè? Dat he? is geen piepshow, dat wordt een paleis. Weer vrij, Hé, hey. hey, Petertje. Was het uh, lekker met Rosanna? Zeg John, wat sta jij nou stom te kijken? Wat nou? Hey, gaan jullie maar lekker door met springen, kinderen? He? Heb je geluld, Peter? Dat is wel de vraag. Of je geluld hebt. Heb jij die spullen al klaar liggen? Om een lijk te verzwaren? Dat heb je me beloofd, toch? Oh, bek dicht, Roeje, kom. Ja, dat had je gedacht. Dat heb ik gedaan bij die smeris. Maar nu ga ik praten. Ik wil dit niet meer. Bek dicht, Roeje. Met jou ergens naartoe gaan zonder dat ik weet dat jij iemand gaat... Wie on... heeft jou nou uit de cel gekregen? Dezelfde die me erin heeft geflikkerd. Wat is dit nou, rooien? Een dreigement? Nee, ik zeg gewoon wat ik zeg. Je moet alleen een postie buiten beeld blijven. Uh. Ah, kom, jongen. Je gaat hier een tijdje de gokclub runnen. Oh, Komt mij ook wel goed uit. Ik moet wat vaker weg voor de nieuwe lading rookwaard. Kijk mij nou, jong. Kijk mij nou. Loyaal tot in de dood, maar zo arm als een kerkrat. Jouw kans komt heus nog wel. Nou, niet als ik hier binnen zit. Geloof me, ik kan dankbaar zijn. Ik krijg hier met een neger in, hè? Wat? Die hebben nooit genoeg. Hé, hey, weet je eigenlijk waar ze nu zit? Ach, oh, man. Krijgt ze nou een rood kindje? Ja, zeg, uh, hondekop, hou je muil even, anders ram ik een dicht, ja? Een ah, raak me dan! Wat? Wat? Wat? Jong, wat? Wat? Kijk! De godverdomme! Hey, je, dat is het lekker? Peter! Wat moet je nou, man? Krijg het blazer, dat... dus jij? Kom hier, jij! Hey! Hey! hey. Wat? Hey! hey. hey. Oh, ho, ho, ho! Ja. En, en dan noemt hij dat meerwerk. Ja, zeg ik dan. Uh, doet het dan? meer werken. Maar ja, dan nou maakt hij een kostenraam. Raming. En dan moeten wij... Wat? Kostenraming. Ja, dat zeg ik toch. Dat kost mij in ieder geval geld. Ja. Dus nou moet jij bij die Albertini extra geld lospeuteren. Ik? Ja. Nee, nou, wij. En, maar jij doet het Engels. Ik kan het proberen. Ja. Maar... Uh... Ja. Wat heb jij met die knopploeg te maken? Die knopploeg? Waar, waar heb je het over? Die ploeg die Freddy het ziekenhuis ingeslagen heeft. Die knopploeg. Of is er nog een andere? Wat, wat zou ik daar nou mee te maken moeten hebben? Nou, mij is verteld dat jij de grote man bent achter de schermen daar. Wie, ik? Wie heb jij dat gezegd? Is dat wat Freddy denkt? Aad Bosman. Diezelfde grote man achter de schermen. Ik heb alleen Johnny meegestuurd zodat ik de boel een beetje in de gaten kan houden. Waarom zou ik? Want ik heb toch geen last van die krakers? Ik heb geen leegstaande pandjes. Boven die piepshow, toch? Ja, maar daar ben ik druk bezig. Weet jezelf. Dan mogen ze niet eens kraken. Goed. Ik help jou met Albertini, maar dan moet jij mij helpen. Wat? Ik ben iemand kwijt. Ik hoef alleen maar te weten waar hij is. En heeft hij ook een naam? Hans. Hans Vermeer. Waarom doe je zoiets? Niet praten. Zo kan ik je lip niet schoonmaken. Ah, ik zou jouw al moeten verkopen. heb nou dat ijs er tegenaan. Hoe ja, weet ik nou dat jij het niet met hem gedaan hebt? Johnny Pruijs. Jij moet je grote mond houden nu. Ah, het is familie. Als hij me vraagt te zeggen dat ik met Peter in bed heb gelegen, dan doe ik dat. Mm -hmm. En als hij je vraagt om echt met die rode koffer in te duiken, wat dan? Ik lag die nacht toch naast jou, weet je nog? Ja, met een meter ertussen. Een echte man doet wat hij belooft. Maar jij? Ik wacht nog steeds. Zeg, die hoer? Je zei de vorige keer dat je nooit meer terug zou komen. Zegt die vent, ja, maar ik ben nou aan het dementeren. Hé, <laughs> hey, uh, Max de hey, jij even een, een stoppel in je mond. Ja, <laughs> <laughs> straks maakt die haring niet meer. Hé hey, Harry, hey, hoe gaat het nou? Ja, gaat goed joh. Lekker veel uitjes. Uh. Goed jongen. Hé, hey, en uh, met John? Wat kijken jullie nou? Hij nou, is te gelukkig voor hem met het wijf. Dat zie je maar weer. Met de soep met zo'n negerinnetje. Hete soep? Ja, wat nou? Hij is toch over de rode gegaan? Over de rode? <laughs> hij is toch op zijn bek geslagen? Door die rode? Ja, en als hij met vechten niet kan winnen. Zo. So. Waarom? Hebt die rooie een alibi nodig omdat hij iets geflikt heeft natuurlijk. Maar ik zie hem zelf, zie ik hem niet schieten. Kind niet anders, of die heeft er iets mee te maken die loodzak. Maar Als naar me niet zo stom is, om die rooie lek te schieten, heb je de poppen pas helemaal aan het dansen godver. En waarom? Voor een wijf. Maar ja, op die leeftijd, dan denk je met je lul. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oh. Hij ligt nou wel in de hoek waar de klappen vallen. Op zich is dat helemaal niet slecht. Moeten we allemaal een keer doorheen. Daar word je sterker van. Toch maar eens. Euh... Ja. Nou zie je eens wat er van komt. Ze zijn toch anders. Niet dan? Hier in ijs. Eigenlijk is het goed, jongen. Je hebt een gezien, je hebt verantwoordelijkheden. Daar moet je aan denken. Maar. Ik heb het je gezegd dat het niet goed zou gaan. En kijk nou eens. Met die is een leuke meid. En je zal zien dat als je met haar als Maar, alsjeblieft, hè. John. Ja. Dat alibi van Rooie Peter. Is dat vals? Natuurlijk. Rosanna was die nacht bij mij. Maar ja, wie gelooft mij nou, hè? Dat heb ik weer? Ja, ik zei nog. Even je mail houden. Zei... Even je muil houden. Wat, wat, wat is dit? Ja, kijk maar. Met 50.000 piek. Ja. Mieke, wat is er? Ja, dat heb jij nou weer, hè? Je ja, hebt toch een plan? Een eigen zaak? de Black, uh, Black Dingen Studio? Nou, laten we eens zien. Haar. Wat is dit? Hé, hey, kijk nou. Waar is hem zo dat ken je bij het rapijter vragen. Als je het over de duivel hebt... Moet jij je? Ik kom voor Rosanna. Nee, zou je hier je voorlopig niet meer laten zien? Ik ben zo ook weer weg, hoor. Rosanna! Waarom schreeuw je zo? Die gozer van je. Ik had je wat beloofd. Dat weet ik. Nou, je krijgt het. Vandaag. Johnny Pruijs. Hou jij maar voor nee. de... Nee. Hier. Eh, uh, Peter? Yep. Je moet op zoek naar een andere barvrouw. Wat? Ik heb vanavond geen tijd. Ze hebt nooit meer tijd. Hey, hou even op met die onzin. Jij komt vanavond gewoon werken. Kom, schatje. We gaan. Mm -hmm. Hey, wie moet er dan achter de bar? Hé, hey, Rooijen. Doe dat lekker zelf. Ja, hè? precies. <laughs> ja, vergeet de toilet en de spoelbakken niet. Het is hartstikke leuk. Ja, zo doen we dat hier. Moet jij niet kijken. Wat kijken? Naar de Rocky. Ach, het is zij goed. Ik begrijp jou niet. Je weet toch dat John dat geld meteen aan dat meisje van hem geeft? Ja, geven. Uh... Nou, ja, zo goed als... Terwijl het loeder met een ander in het nest heeft gelegen. Om die rode Peter een alibi te bezorgen voor de nacht dat D.D. werd doodgeschoten. En als die rode een alibi nodig heeft, kan dat maar één ding betekenen. Bedoel je dat hij Dirk heeft doodgeschoten? Ja, dat denk ik. In aard. Maar waarom? Ja, dat weet ik wel. Dat, dat, dat is juist het probleem. Als je niet weet waarom iemand schiet, dan kun je ook niet weten wanneer die weer gaat schieten. Wil jij zeggen dat jij de volgende zou wezen? Ja. Oh. Nee, wel nee. Kom daar nou weer bij.